Acht uur je met het NOS-journaal. De leden van het bestuur van Ajax en de Raad van Commissarissen... hebben hun functies ter beschikking gesteld. Ze vertrekken zodra hun opvolgers zijn benoemd. Zo is bekend geworden na een vergadering van de ledenraad... van de Amsterdamse Club. Binnen Ajax is verdeeldheid over een plan van Johan Cruijff... voor een nieuw technisch beleid.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 Rond de cricketwedstrijd waren strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. Zo gold in het gebied rond het stadion een vliegverbod. Zaterdag is de finale van het WK. India speelt dan tegen Sri Lanka. Het weer bewolkt en af en toe regen. In de loop van de nacht droger, morgen opnieuw regen. Het wordt dan 11 graden op de Wadden tot 17 graden in het zuidoosten van het land. Ook vrijdag wisselvallig. Op zaterdag breekt de zon weer door en wordt het warm. De maxima liggen dan tussen 16 en lokaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Ongelofelijk maar.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 Twee dingen. het van Brakel. Goedenavond. Ze is opgenomen in het Legion d'honneur. Wat een eer. Lisbeth List. Ze toert langs de kleine theaterzalen. Ik spreek er straks over de inhoud van dat programma. Vrijdag. Vrijdag is het tien jaar geleden dat het eerste homohuwelijk in ons land... sterker, het eerste ter wereld zelfs, werd gesloten. Annemarie marie Tuss. goedenavond. Goedenavond. In onze studio... In uh, Maastricht. U was de hoofdpersoon uh, destijds. En bevalt het, de huwelijkse staat? De huwelijkse staat bevalt prima, maar ik was niet alleen de hoofdpersoon, hoor. Met meerdere de... natuurlijk, daar. Ja. Ja. ja. Maar ja, u was wel uh, uh, met uw partner het eerste lesbische cel uh, dat getrouwd werd, toch? Ja. Toenmalig burgemeester Cohen bekrachtigde uw jaarwoord in het Amsterdamse stadhuis. Ik neem u even mee terug in de tijd. Aldus. Wij zijn hier vereend om u, bruidspaar in de echt te verbinden... En daarmee schrijft u geschiedenis. Het is immers de eerste keer dat een volwaardig burgerlijk huwelijk gesloten wordt... tussen twee vrouwen en tussen twee mannen. En als u dat nu hoort, eh, hoe kijkt u daarop terug? Nou, dat is natuurlijk prachtig en ook een beetje ongelofelijk. Want laten we eerlijk zijn, wij zijn heel gewone Nederlanders. En dan kom je uh, ja, in zo'n entourage terecht wat je gewoon niet verwacht. Nee, maar ja, het was, het was een primeur, hè? Waarom wilde u trouwen destijds? Omdat ik van mijn vrouw houd. Dat kan, maar dan kun je ook <laughs> nog een, een soort partner, partnership afspreken. Een, een samenlevingsverdrag, weet ik het. Maar trouwen? Nee, dat is gewoon... Uh, kijk, het is dus huwelijk. Wij waren überhaupt al partner geregistreerd. Uh, maar het huwelijk is het enige contract met derde binding en dat was voor ons belangrijk. Uh, Even dat, wat is derde binding? Dat andere, uh, kijk, een samenlevingscontract of een partnerregistratie is tussen twee personen en daar heeft een ander hoeft daar geen gevolg aan te geven. Bij een huwelijk heeft het ook gevolgen voor anderen. Dat heeft te maken met je pensioenen, met je verzekeringen, noem maar op. En dat, dat was voor u van belang om dat met elkaar uh, natuurlijk goed te regelen. Hoe reageerde uw omgeving op deze stap? Ja, ze vonden het denk ik het wel een hele logische stap... omdat we natuurlijk al partner geregistreerd waren. Uh, ja, het feit dat we dat zo publiekelijk deden... daar hadden ze zoiets mee van, oh... maar dat, dat is ook binnen twee tellen was dat over. Nou ja, nou ja dat overkwam u ook, hè, zoals u net al aangaf. Ja. Althans in deze, deze vorm, en deze extreme uh, belangstelling. Ja. We hebben vanochtend even met uw echtgenoten gebeld... en gevraagd <lacht> wat, ja, wat zij vooral uh, nog weet van uw trouwdag. Nou, het meest bijzondere moment van ons trouwen, dat was niet wat meestal bij huwelijken het romantische moment is, het kus de bruid. Want omdat het het eerste huwelijk was, was er zoveel pers aanwezig, dat allerlei fotografen riepen kus, kus, kus. Dus dat was een beetje publiek daardoor. Maar vlak daarvoor, direct na het wisselen van de ringen, is er een moment waarop Anne-Marie en ik onze hoofdweg naar elkaar bogen. En ja, dat was echt ons, ons eigen moment. Het moment van ja, nou zijn we getrouwd. U ja. moet er een beetje om lachen, hoor ik. Ja, nee, dat is inderdaad wat wij allebei heel speciaal vinden. Ja. Um, u, u was trots, neem ik aan, dat het voor elkaar was? Het huwelijk opgesteld? Ja, ja, dan ja. natuurlijk ben je daar trots op. Dat, dat, dat is gewoon iets wat speciaal is op zo'n moment. Mm -hmm. um, dat dat uh, uh, grote publieke evenement, hoe uh, hebt u dat uh, ervaren? Um, in eerste instantie heel overweldigend. Kijk, je moet je indenken, je stapt daarin... Uh, ja, je weet helemaal niet wat je te wachten staat. En binnen drie weken heb je zo'n beetje de wereldpers over de vloer gehad. Word je door iedereen gefotografeerd. Kom je aan bij een stadhuis met allemaal satellietwagens. Ja, dat, dat hadden wij niet verwacht. Nee, pas, Was u daar helemaal niet op voorbereid? Had niemand gezegd van, let erop, dit gaat wat worden hoor. Dat wordt een circus. Nou, de k -krant had wel zijn best gedaan om dat bij ons naar binnen te krijgen. Zo van, jongens, dit is heel erg serieus. En uh, dat wisten we ook dat het heel serieus was. Zij hadden ons ook gewaarschuwd voor de. Uh, hè, er kan heel veel pers op afkomen. Maar wij vonden ze daar wel heel erg positief in. En, uh, in welk opzicht positief? Nou, wij hadden gedacht. Ja, dat is een beetje naïef misschien hoor. Mogelijk dat wij anders ook niet uh, op deze manier waren getrouwd. Het parool, hè, want het is een Amsterdams gebeurtenis. We dachten, oké, okay, de parool. Misschien een klein stukje in een krant. Hmm. Uh, een klein stukje op het journaal als er een leeg plekje is. En dat is het. Ja. Nou ja, het is, laten we zeggen, uh, niet gewoon. Het was toen niet gewoon, hè. dus vandaar natuurlijk. Ja. We, zijn nu, we zijn nu tien jaar verder, mevrouw Tuss. En ondertussen uh, komt er weer media-aandacht natuurlijk. Want het is tien jaar geleden. Wat vindt u daarvan? Nou, het verbaast mij dat er zoveel media-aandacht is. Want laten we wel zijn, tien jaar huwelijk is nummer één geen jubileum. Uh, in Nederland is dat twaalf en een half jaar. Over het algemeen. Uh, en ja, is het nou zo bijzonder om tien jaar van iemand te houden? Dat weet ik niet. Uh, aan de andere kant, ja, nou ja, er zijn huwelijken die uh, eerder stranden in de tijd. Ook, oh, ja, dat is waar. <laughs> ja. Zo, maar u, u zei al, ja, wat, wat was nou de reden? Ja, je wilt uh, zakelijke dingen ook, uh, ook goed regelen, bijvoorbeeld uh, pensioenen. Uh, was dat uh, wat daar voor u veranderde nadat u getrouwd was? Nee, we hadden de pensioen op zich goed geregeld... maar daar hebben we zelf voor moeten zorgen ja. uh, om dat na te vragen... bij de verschillende pensioenfondsen. Wat voor mij persoonlijk het belangrijkste was... dat uh, tegelijkertijd met het huwelijk werd ook de adoptie mogelijk van kinderen. En ja, voor mij hield het in dat, ik ben de biologische moeder van onze kinderen... dat Helene op dat moment ook de uh, kinderen kon adopteren... dus volledig juridisch ouder was. Ja, want uh, u hebt nu twee kinderen, hè? begrijp ik. Ja, Hoe bedoel. oud zijn ze? 10 en 9. Ja, en daar bent u uh, de biologische moeder van? En, en uw ja. partner is daar natuurlijk, uh, uh, ja, hoe, hoe noem ik dat? Adoptieve moeder. Adoptieve moeder. <laughs> nou ja, ik dacht oh, echtgenoot of uh, ik weet niet hoe. En, en hoe spreken ze die kinderen uh, uh, u, u beiden aan? Hoe doen ze dat? Gewoon allebei met mama. En als de verkeerde reageert, dan krijgen we gewoon te horen: nee, niet u, maar de ander. Nou, dat ja. is duidelijk. Want, en en hoe, hoe ligt het uh, met, met, uh, met deze kinderen? Want uh, die zijn dan verwekt uh, via een zaaddonor. Hè? Uh, uh -huh. Dan moeten toch die kinderen op enig moment vertellen. Ja, maar dat, dat gaat gewoon spelende wijs. Hoe hebt u dat het gedaan? Wel... Oh, dier, dan moet ik wel heel lang teruggaan. Uh, ja, Het is gewoon spelende wijze gaan. Op een gegeven moment uh, krijg je vragen van de kinderen. Uh, je legt dingen uit. Uh, ze merken natuurlijk dat vanaf de peuterspeelzaal... tot, tot waar ze, de klas hmm. waar ze nu zitten... dat andere kinderen in andere uh, gezinsconstructies opgroeien. De een groeit op in een stiefoudergezin. Pleeggezinnen met een papa en mama. Nou ja, bij hun is het gewoon twee mama's. Hmm. Moeten ze dat uitleggen op het schoolplein? Soms. Zeker als ze op een nieuwe school komen. De, uh, ja, dan worden daar wel vragen gesteld. Ja, ik wil dus een voorbeeld geven. Waar, met welke vragen komen ze dan naar huis? Dat ze zeggen, mam, moet je nou toch eens horen wat ik vandaag te, te horen kreeg? Nou, meestal is het meer zo van dat, dat ze het vertellen. Uh, soms gebeurt het dat, dat dan een kind zegt van nee, dat kan niet. Nou, dan leggen zij uh, goed uit dat het wel kan. Want ja, mijn mama's zijn getrouwd. Nou, meer kan je er dan ook niet van maken. En uh, soms nemen ze dan uh, ook wel eens een fotoboek mee, waarin duidelijk staat uh, de foto die ook in het parool nu stond, uh, hè, waar met z'n allen om een taart in staan die aangesneden wordt. En voor kinderen is vaak een foto een, een soort bewijsstuk, dus dat, ja. dat werkt goed. Ja. En hoe zat het uh, voor uzelf als u daar bij dat schoolplein uh, stond, uh, al of niet met uw partner, moet, moet je dan ja. ook dingen uitleggen? Soms wel. Uh, je krijgt soms hele leuke reacties. Dat, ik heb één keer meegemaakt dat er een moeder naar mij toe kwam en die zei van, nou, zo grappig. Mijn zoon vertelt dat Nathan twee moeders heeft. En ze zoiets dus van, ja, dat klopt. Uh, en dan heeft ze zoiets van, oh ja, ja, ja dat kan ook. Uh, ja. En dan, ja, uiteindelijk geneert, loopt ze dan weg. Dat soort dingen gebeuren, dat is natuurlijk logisch. Ja, uh, het, het is wel logisch, maar aan de andere kant... hebt u zich ook moeten verdedigen, rechtvaardigen? waren de reacties, dat bedoel ik nu te vragen, ook wel eens onaardig. Ook dat gebeurt. En kunt ja, u daar een voorbeeld van geven? Nee, ik heb niet echt duidelijke voorbeelden ervan. Maar ja, je, je merkt natuurlijk wel dat mensen het raar vinden. Uh, dat mensen hun bedenking erover hebben. En ja, we leven in een democratisch land, dus dat mag. Ja, dat mag. Maar het, <lacht> lijkt, me, het lijkt me aan de andere kant vervelend... dat je moet verantwoorden voor wie je bent... en, en, en dat je getrouwd bent en, en hoe je leeft. Daar heeft een ja, ander toch niet, per mag. definitie niks mee te maken, zou je zeggen. Nee, daar heeft een ander in principe ook niet mee te maken. Maar kijk, als je behoort bij een minderheid, en ja, tegenwoordig uh, lesbisch zijn, homoseksueel zijn, is gewoon, je hoort tot een minderheidsgroep, dan weet je dat dat soort dingen gebeuren. En hmm. denk ook niet dat je daarvoor weg moet lopen, dat je beter eerder het gesprek aan kunt gaan. U, u was een voorloper uh, met uw echtgenoten. Uh, hebt u het gevoel dat er wel wat veranderd is ten positieve in, uh, in het tienjarig bestaan van het homohuwelijk? Jawel. Kijk, we moeten niet vergeten dat, het, dat er nu veertien landen zijn... waar uh, een juridische vorm is uh, voor homo- en postellen. stellen. En dat is natuurlijk prachtig. Voor ons was dat niet. Hmm. En uh, wat zou er nog moeten veranderen? Want ik neem vast aan uh, dat het nog niet helemaal 100% oké okay is. Nee, ik heb nog wel een verlanglijstje, hoor. Ja, wat staat uh... bovenaan? <laughs> ik zou graag uh, willen dat overal het huwelijk opengesteld wordt voor uh, gelijkgeslachtelijke paren. Maar dat vooral ook binnen de EU. De, uh, wij niet elke keer moeten kijken bij elke grens van... waar staan we, wat, wat, wat zijn onze rechten? Dat we gewoon binnen de EU vrij kunnen reizen, ons vrij kunnen vestigen. En dat is helaas nog niet uh, mogelijk. Mm. Dat, zou, en, ja. dat is dus een kwestie van meer, meer voorlichting daar, hè? waarschijnlijk. Ik doe mijn best. Ja, Want u bent ook voorzitter begrijp ik, van de stichting Meer Dan Gewenst. Waar richt die stichting zich op? stichting Meer Dan Gewenst richt zich op uh, LGBTQI. Pardon. Uh, <laughs> lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer en ah, Intersex. Dat zo, yes. dat is heel veel. Ik hoor lesbian, gay en intersex. Maar uh, wat, wat is de kern van de boodschap? Dat onze gezinnen er zijn en dat we ook graag uh, een gelijkwaardigheid willen hebben voor onze gezinnen. En vooral een bescherming van onze kinderen. Ja, en dan um, nog iets, ietsje concreter. In, in welk opzicht bescherming bijvoorbeeld van de kinderen? Nou, het feit dat uh, hè, als de biologische moeder uh, iets gebeurt... Uh, tijdens of vlak na de bevalling, helaas gebeurt dat nog steeds... dan uh, is het kind niet voldoende beschermd. Als, ja, ja. Dus dat, dat zijn kleine dingen. Het feit dat uh, kinderen zich zorgen maken... of, ze wel of niet, uh, veilig, het gezin wel of niet veilig zijn, is in een bepaald land. Uh, dat je niet vrij kunt reizen overal naartoe. Dat is natuurlijk voor een heleboel homo's en lesbos... gewoon het dagelijks leven. Ja. Maar ook voor onze kinderen. En daar valt dus nog een wereld te winnen, begrijp ik. Vind ik van ja. wel. Gaat u uh, het tienjarig huwelijk nog vieren... Wij gaan naar Amsterdam toe, waar uh, in het gemeentehuis een, een fototentoonstelling wordt geopend om drie uur. En uh, met onze bruidegommen uh, komen wij daarna samen en uh, gaan we heerlijk een borrel pakken. Nou, dan wens ik u een vrijdag een mooie dag in de hoofdstad, uh, waar het voor u begon. Uh, ja. Het geluk, zal ik maar zeggen, het officiële geluk. En ja. uh, met de trouwboekjes, toen nog burgemeester Cohen. Ja, u zult nu met uh, burgemeester van der Laan uh, te maken krijgen. Oh, is geen enkel probleem? Ik kan me voorstellen. Dank, uh, Annemarie Tuss, en een mooie dag. Graag gedaan, dank u wel. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. De grande dame van het Nederlandse Lied... is op tournee langs de kleine theaterzalen. Lisbeth List, goedenavond. Hallo. Ik mag Lisbeth zeggen. Alsjeblieft. Ja. In een intiem theaterprogramma... Uh, kijk je terug op ingrijpende keuzes uh, van het leven. Wat is, wat is de kern van jouw boodschap in dat theaterprogramma? Uh, heb het leven lief. Dat is mijn boodschap. Uh, uh, leef niet in het verleden, wat er ook allemaal gebeurd is. Welke ellende je hebt doorgemaakt. Uh, denk aan één ding, dat je leeft en dat je als je dood bent niks meer weet en er niks meer voelt. Dus maak iets van het leven, omdat je nog mag leven. dat, uh, dat jij bent uitverkoren om uh, nog te mogen leven. In mijn geval is maar, dat heel zo. Ja, maar, maar in het leven van vandaag zit inderdaad, zoals je al min of meer aangeeft... de rugzak van het verleden. Ja. En, en ik begrijp dat dat verleden van jou uh, het toch aardig meeweegt. Ja, maar daar heb ik uh, uh, uh, toch een aantal jaren een uh, uh, research met mezelf gedaan... Uh, door de ellende die ik heb meegemaakt... gewoon op tafel te leggen en te denken... Uh Besef nu, ik kom dus uit India en uh, ben opgevoed uh, de eerste vier jaar in, in een jappenkamp. En mijn moeder is uh, gestorven na de oorlog, meteen zelfmoord gepleegd. Dus het, uh, een rare jeugd heb ik gehad, ben pleegouders opgevoed. En uh, op een gegeven moment krijg je toch een. een ga, besef je dat je een gat in je ziel. Hebt. Ja. Uh, toen ik hoorde dat mijn moeder dus ergens gelezen had dat uh, zij zelf ook dat gepleegd, toen was ik inmiddels 35. En toen stortte mijn wereld in, want ik dacht, zij, ook zij heeft me in de steek gelaten en, me, en verraden. En toen heb ik echt... Gedacht en nagedacht, maar hoe, hoe, hoe was het daar in die, in die ellende, in die kampen? En toen besefte ik dat die vrouw recht had op haar zelfmoord. Omdat zij dus ten eerste verkracht is in dat kamp. Ten tweede, de verschrikkingen waren verschrikkelijk ja. in, in, in die kamp. Ik heb me ingelezen. En toen dacht ik, oké. Okay, dit is gebeurd, ik krijg mijn moeder nooit meer terug... al zit ik nu te janken tot van hier tot Tokio. Uh, aanvaard het en besef dat jij wel leeft met nog vele anderen. Alex Verburg, uw biograaf, uh, hmm. die heeft brieven opgeduikeld... Uh, waarin uh, blijkt dat uw vader over uh, de zelfmoord van uw moeder... Uh, brieven heeft uh, geschreven om de familie op de hoogte te brengen. Daar hebben we een fragmentje hmm. van. Vanmiddag heb ik uw dochter begraven. Ik moet u dit schrijven, hoewel ik zelf niet begrijp hoe ik het kan. Corrie, de lieveling, ze is er niet meer. Ik heb Corrie vanmiddag echter beloofd, aan het graf staande, met Ellie op mijn arm. Dat ik zou trachten er net zo'n lieve vrouw van te maken als zij is geweest. Ja. En dat komt avond en avond, uh, als u optreedt, in ieder geval terug. Hè? Want Alex Burg maakt onderdeel van het theaterprogramma uit, begrijp ik. Nou, hij is de schrijver van het boek uh, Het ja. Voorlopige leven van Lies met List. En hij leest dus fragmenten uh, uit dat boek voor. En ik geef antwoord met een lied dat erop slaat. Ja. Wat, wat is dus een lied dat hierbij hoort? Uh, Indië is een tekst die, uh, een lied ges uh, geschreven door Vreek de Jonge. En dat in uh, het refrein komt voor mij geschreven. Dat slaat dus op Indië. Uh, het refrein heet uh, En nu ben ik ouder, ouder dan mijn ouders, veel ouder dan mijn ouders ooit geworden zijn. En nu ben ik moeder, moeder dan mijn moeder, meer moeder dan mijn moeder ooit heeft kunnen zijn. Ja, prachtig. En is zo mooi. Dat, dat, dat is het verhaal. En met dat laatste, ik ben meer moeder dan mijn moeder ooit geworden is, uh, heeft kunnen zijn... Is, uh, slaat op mijn eigen dochter. Uh, mijn eigen dochter is uh, 27 inmiddels. Dus, ja. en, en ik was vijf toen uh, mijn moeder stierf. Dus ik ben meer moeder dan mijn moeder. Ja. Ik zal u wat vertellen. In 1984 maakte ik uh, met anderen voor de NCV... een eindejaarsprogramma. trad ja. u in op voor de radio... En toen ja. stond er een kinderwagen uh, in de hoek ja. uh, van de studio. En dat was uw dochter. Juist, dat ja. klopt. Ik weet het nog met de Louis van Dijk was. Het ja, als... dat was met Louis van Dijk, ja. inderdaad. Ja. Ja. Dat was een prachtige uh, oudjaarsuitzending. Ja. En nu al oma. Nog even terug naar die vader die zo'n uh, ontroerende brief schrijft. Maar die wel ja. tegen u zei: uh, Ja, ik heb een nieuwe vriendin. En daar hoor jij niet meer bij. Ja, dat, dat hebben ze niet gezegd. Zo, nee. Ze hebben me gewoon uh, afgeleverd op Vlieland. En dat had te maken met zijn tweede vrouw... die hij heeft leren kennen op de boot naar, enfin, in Sri Lanka. En die vrouw die zag mij niet zitten. Dus ik denk dat hij, de paar jaar dat ik uh, bij die stiefmoeder was... en hem, uh, dat hij beseft heeft dat, dat hij de enige manier om mij te redden... Was om mij weg te geven. Ja. U, u zei net, ik kan begrippen hebben voor mijn moeder, voor het besluit wat ja. ze genomen heeft. Had u ja. ook begrip voor het besluit van uw vader? Ja, want hij heeft mij gered. En uh, dat ge zou dus nooit goed gekomen zijn met die stiefmoeder van mij. En dat blijkt ook uit haar kinderen die ze heeft grootgebracht. Ze ja. zijn dus allemaal en, en, ja, zijn niet goed terechtgekomen en, en ik ben gered. Ik ben. Uh, met liefde omgeven uh, op, op het eiland Vlieland. Uh, door mijn pleegouders. Ja. Hoe reageert het, uh, het, het publiek op dit levensverhaal? Want uh, dat, dat krijgt men zo te horen uh, in, in deze versie. Dat zal een hevige boodschap zijn. Ja, maar het, uh, ik breng het niet zwaar. Eén. En twee is er ook humor doorheen. Ik, uh, kijk, de, uh, eerst denken de mensen, waar zijn we terechtgekomen? En langzaam laten zich meeslepen, het publiek, naar dat verhaal. Omdat op het moment dat ik uh, het over Amsterdam heb... en dat het allemaal een rare wereld was... opeens ga, ga ik dan uh, Amsterdam van Brel zingen. En dat doe ik op een vrolijke wijze. Als, als, dat, uh, als ik afgeleverd word op Vlieland... ga ik opeens zingen over uh, dat ik van het eiland Vlieland hou. Ja, ja. Op een vrolijke wijze, begrijp je? Dus het, ja. uh, de mensen worden om, uh, uh, geschlingerd van links naar rechts. Dan heb ik het later weer over... Of ik, uh, Alex leest voor over Ramses. Nou, ja. dan komen de ene anekdote naar de andere van Ramses en Lisbeth. Ja, dat is enig. En dat is herkenbaar voor het publiek dat dat komt. Dat. Nog, nog, nog één keer voor wie het niet weet. Wat is, wat is de grote band tussen jou en Ramses? Waar, ik bedoel, waar vonden jullie elkaar op? Nou, ik denk dat het komt omdat hij ook een weeskind is. In de oorlog zat hij in Frankrijk. Uh, wordt afgeleverd uh, uh, uh, tijdens de oorlog in, in, in Nederland. Ik ben geboren in, uh, hoe heet het, in Bandung. Ik zat in, door de, in de oorlog in een kamp. En wordt afgeleverd op Vlieland. En die twee zielen, die List, die ontmoeten elkaar in deze wereld in Amsterdam. Ja. En blijven vervolgens altijd bij elkaar. Dat is iets, iets zo bijzonder. En wa waarschijnlijk is dat het begin van die band. Ja. Dat wij elkaar herkenden in onze afkomst, afkomst... ondanks het feit dat wij er nooit over spraken. Ja. Ook in die rugzak zit natuurlijk het overlijden van Ramses. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om? Uh, hoe, moet je da hoe moet je dat weer een plek geven in het, het voorlopige leven van de dag van vandaag? Uh, ik heb Ramses de laatste jaren... Uh, Tijdens zijn ziektes uh, begeleid. Iedere vrije dag was ik bij Ramses. Dus ik heb het hele proces meegemaakt. Dus toen hij stierf, was ik erbij. En ik heb gezegd: ga maar lekker slapen, Ramses. Ga maar slapen. En langzaam gleed hij weg. Het was zijn tijd. Hij kon niet meer. Hij was op. Hij kon niet meer ademen bijna. Hij kon niet meer slikken. Niet meer eten. Het was zijn tijd. En gelukkig heeft dat, was dat een proces van een maand. Want hij was op uh, de, de laatste voorstelling van Piaf in Carré was hij aanwezig. Op 2 ja. uh, november en op 1 december stierfie. Ja. Terwijl hij dus in Carré met me praatte en zo uh, enthousiast was. Dus het was... Uh, geen lijdensweg voor Ramses. Het was goed, het was goed. Hij was bevrijd van zijn lijden ja. van de laatste weken. Maar voor de nabestaanden, jij in dit geval uh, ook, uh, krijg je dan de andere Ramses terug, namelijk de levenslustige, de, de, de wilde jongen, de, de, de knappe ja. man van, van vroeger. Hè? Hoe, ja. hoe ga je daar dan mee om? Zo leeft hij nog steeds in mij. Ik bedoel, uh, hij is een onderdeel van mijn, van mijn zijn, van mijn leven. Hij is onlos denkbaar van, in mijn leven, laat ik het zo zeggen. En uh, hij was die prachtige, levendige, mooie, bloedmooie man. En zo, zo ziet hij hem, is hij gefotografeerd in mijn hersens. Ja. En dat als, als, ik, als ik hier bij mij in huis loop en ik zie die prachtige foto's van Shafi... of een schilderij van Shafi, dan denk ik, shit, dat ben je toch prachtig. Ja. Uh, het, het geeft wel aan uh, dat inderdaad het leven uh, niet altijd vriendelijk is voor mensen. Dat er, dat er een eindigheid aankomt. Dat er ouder worden in zit. Is dat een probleem? Hm. Is dat lastig? Of denk je van zo gaat dat? Zo, is het, zo gaat het altijd al eeuwenlang. Ja. Dus je bent niet de enige... Uh, kijk naar andere mensen, uh, kijk naar de, de, de blik, de open blik van iemand die je niet kent. Uh, besef iedere dag dat je, dat je nog leeft en, en eventueel gelukkig bent. Ja, maar met, als het, je niet met gelukkig. Met, nee, sorry, ja, maak de zin maar af. Want je zit in een studio je, in Amsterdam, zeg ik maar even, wij zien ja, elkaar ja. niet. Ja. Nee, we kunnen niet zwaaien. Nee, nee. <laughs> Nee, ga door. Nou, ik, kijk, er is, uh, natuurlijk is uh, het, het leven dat gewoon doorgaat. Maar de, ja. Ja, het wordt allemaal zo her en der toch een beetje minder. En ik durf dat te zeggen, want we zijn min of meer generatiegenoten. Mm -hmm. Dus dat verval, ja, dat, dat is er, of dat dreigt... Ja, dat, en dan, daar moet je niet aan toegeven dat dat dreigt. Het is nog niet zo. Als het nog niet zo is, moet je het gewoon laten. Ja. Het, dat zie je later wel. Als ik morgen gewoon niet meer kan, dan, dan merk ik dat morgen... Maar nu niet. Nee, maar ja, aan de andere kant merk je om je heen... Uh, je, je, je hoort eens van een collega die doodgaat, uh, gaan naast ja. de familieleden dood. De, ja. die, die, die dood die sluipt ook maar onmerkbaar om ons heen, zal ik, zal ja, ik maar zeggen. Ja, maar dat is bij mij, bij mij al heel vroeg begonnen. Mijn beste vriendin was 41 toen ze, de, ze dood ging aan de kanker. De, de, de andere 35, Loesje Habel, was 32. Ik bedoel, de dood die sluipt overheen. Maar daar moet je je niet mee uh, uh, aan toegeven... Morgen ja. kan ik ook dood zijn en, en dan zien we wel verder. Ja, nou, ik weet wel dat mijn oma vroeger zei... ik ga nooit meer naar een begrafenis, want uh, het is allemaal niet meer na te lopen. En ik, ik kan het niet meer opbrengen. Ik heb, ik heb er geen zin meer in. Nou, bij mij zit het goed. Ik, uh, ik heb een, een begrafenisfobie. Dus ik ga al sinds jaren ja? en dag niet naar begrafenis. Nee, wel naar crematies. Maar begrafen, oh. Ramses werd begraven... en ik uh, vond het niet leuk. Nee, wat is daar anders aan dan... Ja, ik begrijp wel wat er anders aan is dan aan een crematie. Ik bedoel, uh, leuker kunnen we toch niet maken. De, de bijeenkomst waar die ook plaatsvindt. Ja, maar dan als ik mensen zie huilen, ga ik nog hard, ja. harder huilen. Ja. Nee, ik kan er niet tegen dat uh, de, uh, aan een dierbaar lichaam, lichaam... door maden en beestjes wordt opgevreten, ja. klaar. En dat, en dat heb ik waarschijnlijk uit in Indië. De, ja, dat is vreselijke ge gedachten. De, de mooie kant van het leven, je zei net, ik ben oma geworden. Ja, en wat voor oma. Ja, nou leg eens uit, wat voor oma. Nou ja, het, het, mijn familie gaat door. Ik bedoel, Elisa was mijn, eigenlijk mijn eerste familie. Dat de dochter, ja. Mijn dochter. En nou heeft mijn dochter een kind. Dus ik, krijg er, ik heb er weer een kind bij, een familielid bij. En dat is zo bijzonder. Het is ook zo heerlijk om te zien dat jouw kind zo van haar kind houdt. Ja, maar ben je ook die, de oma die met de met de wagen in het zonnetje straks naar buiten gaat? Nou, in de zon lag ze niet en ik ook niet, maar oh. ik, ik pas al hevig op, <laughs> op de vrije dagen. Dan uh, komt, uh, wordt uh, Lila, zo heet ze, ja. uh, naar ons in Amsterdam gebracht. En dan is, ben ik uh, oma List. Ja, want je, je zei ik heb een dochter, ik heb nu een kleindochter, ik heb een familie. Hmm. Maar ik zag laatst op televisie, meen ik, een, uh, een, een programma over je en met je dat op zoek ging naar stambomen, waarvan je eigenlijk dacht... Ja. ik heb niemand, ik heb niemand. Ja. En dat blijkt, je komt ergens in Limburg terecht... en je blijkt een heleboel familie te hebben. Nou, Limburg niet. Wat was het? Lee het was oh, een kasteel ergens. Ja, precies. Ik schijn van adel te zijn. Ja. <laughs> dat was wel leuk. Maar ja, dat was in 16 zoveel. Dus die adel kom ik niet meer tegen, helaas. Nee. Uh, maar goed, er is, ik, ik ben. Ik, via het programma heb ik mijn moeder levend op ja. een filmpje gezien. En dat is het grootste. Ik, ik weet nu wie ik ben. Ja. Ik zag daar een prachtige vrouw, edel en, en zo straalde. En toen dacht ik: oké, okay, nou weet ik ongeveer wie ik ben. Ja, maar dat is dan wel inderdaad uh, in een mensenleven een lange zoektocht uh, uh, geweest. Ja, nou. Uh, is nou, dat nou, belastend? Ik ik heb het ook weer geaccepteerd. Uh, ik bedoel... Uh, via een halfzusje in Nieuw-Zeeland... Die vertelde dat mijn vader altijd naar de wereldomroep luisterde... Opdat hij mijn stem zou horen. En toen wist ik... Oké, okay, hij hield van me. Ja, dat is mooi. En dus accepteerde ik dat. En mijn moeder hield van mij. Dus uh, ik accepteerde dat. Maar ik ben niet de enige geweest in deze wereld. En als je dat nou maar doorhebt... Dan is het te verdragen. Ja... Ben jij zo iemand die zegt in de schijnwerpers... zolang het nog kan, zolang het lichamelijk verval... verder geen barrières opwerpt? Nee, precies. Ik, is zo, zolang ik nog op toneel mag staan... Mag, zolang ik nog mooie dingen mag maken... Dan, dan sta ik er wel of niet. Het hangt er vanaf wat ik moet doen. Eh. Maar uh, muziek is, is, uh, maakt vrij. Muziek maakt blij. Uh, muziek verenigt. En zolang ik dat... Uh, zo voel, dan wil ik wel graag op het podium staan ja, af en toe. Want je kiest nu voor de kleinere zalen, voor, met dat nee. intieme programma? Nee, dit, dit programma is alleen maar geschikt voor kleine zalen, want als je op een groot podium staat met drie mensen, en daar gebeuren geen danspasjes of wat uh, knallende uh, gitaren, dan, dan, dan zie je alleen maar drie poppetjes, en dat is niet goed. Vandaar dat ik gekozen heb voor ja. kleine zalen. En straks... Uh, Volgend jaar ga ik weer met de band de, de grote zalen bespelen met een concertreeks. Lisbeth Lister, ik wens je nog een heel lang voorlopig leven. Dankjewel. Ik dank je wel. Dank ja. je wel. Het waren de twee dingen van Max voor vandaag. Morgen eh, nieuwe dingen. Margeet Rijntjes dan. En als u dit nog wilt terughoren, de gesprekken van vanavond, dingen.nl. En straks BNN Today, Winfrey Byens. Goedenavond, Winfrey. Ja, goedenavond. We blijven een beetje in de muziek, ook in BNN Today. Wij hebben ook giganten, namelijk Frans Bauer aan de ene kant... en DJ Chucky aan de andere kant. Het is een bijzondere tafel. Verder spreken we nog met Anne. Zij woont bij een gastgezin in Damascus... en zij vertelt zo over de onrusten daar... en natuurlijk over de speech van president Assad. Hij sprak vandaag voor het eerst. Maar eerst het nieuws met Joppoot. Radio 1.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 De leden van het bestuur van Ajax en de raad van commissarissen... hebben hun functie ter beschikking gesteld. Ze willen door op te stappen de club de kans geven uit de impasse te komen. Binnen Ajax is verdeeldheid over een plan van Johan Cruijff... voor een nieuw technisch beleid. Ajax-directeur Van den Boog blijft aan. Minister Rosenthal vindt dat de NAVO geen wapens moet leveren... aan Libische opstandelingen. Volgens hem biedt de VN-resolutie over Libië daar ook geen ruimte voor. De Amerikaanse regering sluit niet uit dat de opstandelingen wapens krijgen... in de strijd tegen het leger van Gaddafi. Het cricketteam van India heeft zich geplaatst... voor de finale van het wereldkampioenschap. Aartsrivaal Pakistan werd verslagen met 29 runs. De Indiase premier Singh had zijn Pakistanse ambtgenoot Gilani uitgenodigd... om samen de wedstrijd te bekijken. Zaterdag is de finale van het WK. India speelt dan tegen Sri Lanka. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Winfried Bajens. Het is woensdag 30 maart, iets na half negen. Goedenavond. En we bellen zometeen met Syrië. Daar gingen vandaag duizenden aanhangers van president Assad de straat op om hem te steunen. Hoe het er nu is hoor je zometeen van Anne, die woont er. Jacob Naminga is vanmiddag teruggekomen uit Japan, uit de buurt van Fukushima. Hij heeft daar metingen gedaan en of hij licht geeft in het donker. En de rest van zijn verhaal dat hoor je zometeen. Frans Bauer is hier te gast, zijn nieuwe album is vandaag gepresenteerd. En Joris, onze Joris, die gaat iets suffigs doen. In de keukenhof ben ik een van de grootste toeristische trekpleisters van Nederland. 70% van de Nederlandse bevolking is hier nog nooit geweest. En ik vond dat het maar eens hoog tijd werd om naar deze suffige bloemenshow te gaan. Dat hoor je straks nog. Naast DJ Chucky zit nu ook DJ Luc Ikking. Ja, DJ hè, DJ. Consumentenbond is boos op T-Mobile... omdat het bedrijf niet van plan is compensatie te geven... voor de storing van afgelopen maandag. Verder zijn de problemen groot bij Ajax. En nu stappen ze allemaal op, Rob het mede vertelt daar zo meteen meer over. Het Nederlands Elftal won gisteren wel... in een spectaculaire wedstrijd van Hongarije. En het proces tegen Geert Wilders gaat gewoon door. Het gaat gewoon door, het proces Wilders was uh, voorspeld. Uh, de rechtbank is bevoegd, heeft de rechtbank uh, bepaald en het Openbaar Ministerie is ontvankelijk. zo nou, zometeen de volledige top 5 na 9 uur. Elke dag bellen we met interessante, bekende mensen over hun dag. Eerst Tweede Kamervoorzitter Gerry Verbeet. Iedere dinsdagmiddag om 2 uur is er vragenuur in de Tweede Kamer. Dat wordt altijd rechtstreeks uitgezonden... en daar kijken zo'n 130.000 mensen naar. We experimenteren nu een aantal weken met het wekelijks vragenuur... om het beter te maken. En we willen daar graag ook de mening van kijkers over horen... Reageer via vragenuur@tweedekamer.nl. Ik ben lui benieuwd. Luisteraars zijn vast ook van harte welkom. Acteur uh, Tigal Gerland dan? Uh, gisteravond ben ik begonnen met alleen maar lezen, lezen, lezen, leren, leren van mijn nieuwe One Night Stand. Dat is een telefilm, die heet Vast. En vanmorgen ben ik daar vroeg voor opgestaan om kleding doorpas te doen en呃, en even een ceremonie te reporteren. Met een aantal mensen die ik heel erg leuk vind, maar waar ik nog niks over mag zeggen zwemkampioen Maarten van der Weijden. Zwerven is reizen zonder een einddoel te kennen. Volgens Akta de Munnik... zwerven is reizen zonder een einddoel te hebben zelfs. In principe gaat zwerven daarmee tegen mijn natuur in. Ik hou van een doel en van duidelijkheid. Aan de andere kant, als het zonnetje schijnt... en ik verdwaal tijdens een fietstocht met mijn vriendin Daisy... dan voelt het voor mij ook als zwerven... Het telefoonnummer van DJ Chucky staat in de telefoons van 50 Cent, P. Diddy en een heleboel andere grote internationale sterren. Je hoort zo meteen waarom hij zo populair is. Maar eerst, DJ Chucky, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, ik heb vandaag lekker um, een meeting gehad en voor de rest helemaal niks. Kijk, dat kan ook wel eens een keer. Zometeen weer. Maar eerst het sportnieuws, aangesloten is Robert Bader. Ja, je hoorde het net al in het nieuws. De revolutie bij Ajax. Het bestuur en de raad van commissarissen hebben vanavond hun vertrek aangekondigd. Ze zijn gezwicht onder de druk van Johan Cruijff. Die vorige week hard in conflict kwam met de leiding van Ajax. niet Niemeijer bij de Amsterdam Arena. Eh, Ragnar, er was een speciale bijeenkomst vanavond voor de ledenraad. Hoe is deze beslissing nou tot stand gekomen? Nou, eigenlijk is het heel makkelijk gegaan. Uh, Coronel en zijn medebestuursleden Job Krant en uh, van Eide, Cor van Eijden... die hebben uh, aan het begin van die vergadering het woord genomen. Hebben een verklaring voorgelezen die ze bijna letterlijk... vervolgens ook aan de journalisten hebben voorgelezen. Ik heb het gevoel dat er wat emotionele toespraken... Uh, of emotionele woorden zijn uitgehaald. Maar eigenlijk werd meteen al duidelijk dat het uh, over en sluiten was... voor het clubbestuur van Ajax. Deze drie mensen, zoals genoemd, raken ook hun plek in de Raad van Commissarissen dus kwijt. Controlerend orgaan van de directie. Nou ja... Daar zei uh, Coronel over. Ze hadden zich in de directie onder leiding van Rick van der Boog... Geen, beter, uh, geen betere RVC kunnen wensen. Maar daar is dus vanavond een einde aan gekomen. En ik moet zeggen, die, die persconferentie die volgde... dat was een behoorlijk uh, ja, spectaculaire persconferentie. Ja, want? Nou, er werden daar uh, een hoop dingen uh, genoemd en gezegd. Er werd steeds bijgezegd door Coronel... ik kan het allemaal staven met uh, voicemailberichten, met e-mailcontact. Dus geloof, uh, geloof de dingen die ik hier allemaal aan jullie uh, vertel...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 niet allemaal woorden letterlijk uit zijn mond, maar wel de mensen die door hem naar voren zijn geschoven want Kuif is niet bij alle overleggen met de directie en een aantal mensen van de Raad van Commissaris en de klankbordgroep aanwezig geweest, maar goed, alle regels van fatsoen en fair play zijn overtreden uh, ja, hij voelt zich letterlijk in zijn hemd gezet, Uri Koronel... door de manier van optreden. Uh, niet voor het eerst dat hij uh, ja, niet uh, op de gebruikelijke nette wijze gaat. op Krant voegt er ook nog aan toe. Uh, we hebben dit al vaker gezien. En uh, ja, op een gegeven moment houdt het, uh, houdt het een keertje op. Uh, wie niet mee kan, wie niet meegaat, die is aan de beurt. Het zijn allemaal teksten die gekomen zijn uit het kamp van Kruijf. Uh, van en het geeft wel aan dat er geen uh, prettige overlegstructuur was. Het geeft aan dat er uh, werkelijk kei en keihard... Uh, aangegeven is richting de directie onder leiding van Rick van der Boog. Uh, zo gaan we het doen. Dit is de lijn. Uh, wie daar niet in meegaat, die kan het verder vergeten. Die maken we helemaal kapot. Ja, Daar kun je natuurlijk op een gegeven moment uh, niet mee verder. Als, als, als je dat uh, als, als onfatsoenlijk beschouwt, dan, uh, dan zul je daar wat mee moeten. Uh, en zij kunnen natuurlijk ook, en dat is heel belangrijk in deze... niet de verantwoordelijkheid dragen voor het wegsturen van mensen. Cruijff heeft letterlijk gezegd volgens uh, Van de Bogen... Danny Blind moet eruit. Uh, Jan Onderriekring, hoofdjeugdopleidingen, moet eruit. Zes jeugdtrainers, niet bij naam genoemd vanavond... omdat die daar geen toestemming voor gaven. Die moeten er allemaal uh, uit. Uh, maar ja, dan moet de directie uh, een dossier over die mensen hebben. Die moet, wel, uh, die moet het idee hebben, die directie... Uh, deze mensen functioneren ook inderdaad niet. En... Uh, die kun je niet zomaar op advies van een adviseur... die extern is ook nog eens een keer, al is het ook Johan Kruijf. niet zomaar buiten de deur zetten zonder goed fatsoen. En bovendien kost en dat het dan dan een hele pak wat het... geld. En dat uh, kan ik ook voorstellen. Nou ja, ik heb het bedrag had. van een miljoen euro voorbij horen komen... Over deze, over deze mensen. Volgens mij zaten er nog wel wat meer kosten her en der uh, aan. Het is natuurlijk niet fatsoenlijk. Bovendien wordt er gezegd, deze mensen uh, die functioneren gewoon goed. Dus ook die bewering dat ze niet uh, goed zouden functioneren... werd in twijfel getrokken. Je vraagt je dan ook af waar baseert... Dat kamp Kruif met Jonk en Bergkamp erin, natuurlijk ook. Waar baseert dat kamp zich op? Want ja, die lopen toch ook niet, zeker Kruif, niet dagelijks daar rond. Dat geldt natuurlijk wel voor de jeugdtrainers Bergkamp en, en Jonk. Ja, de sfeer was om te snijden de laatste dagen op het trainingscomplex. Want mensen moesten een kampje kiezen. Ga je daarmee? Ga je daarin mee? Uh, hoe gaat dat straks verder? Wie mag er blijven? Wie mag er niet blijven? Ja, en dat zorgt er dan uiteindelijk voor dat er een uh, situatie ontstaat... dat het bestuur niet anders kon ja. doen in het belang van Ajax, zeggen ze... om het moddergooien te stoppen, om ja, die slechte publiciteit die er is om die te stoppen. Dan moet er een stap worden genomen. Die is vanavond dus door het clubbestuur van Ajax... Uh, onder leiding van de Coronel genomen. Uh, slotvraag, kort antwoord graag. Uh, wat nu? Nou ja, dat is de grote vraag. We hebben een korte reactie van algemeen directeur Rick van der Boog kunnen optekenen... en gezegd, ja, jij bent bij deze natuurlijk kansloos. Want als er straks uh, nieuwe clubbestuurders komen... die komen in de raad van commissarissen... die kunnen straks de directie, want zo gaat het met commissarissen... een keer naar huis sturen als het ze goed dunkt en uitkomt. Dus die is bezig aan een verloren strijd. Hij zegt, we gaan er vanaf morgen weer met z'n allen keihard tegenaan... Ik ben heel geneigd om hem te geloven, maar ik vrees ook... dat het binnen een hele korte tijd afgelopen zal zijn voor Rick van der Boog. Die niet meer wordt gedekt door zijn commissarissen... die toch eigenlijk ook zich gestoord zal hebben aan die hele manier van doen. Die, die onfatsoenlijke manier van doen. Ja, dat einde lijkt heel, heel nabij. Goed. Het bestuur en de raad van commissarissen hebben dus hun vertrek aangekondigd. Ze zijn nog niet weg, maar wachten op andere gegadigden... die hun plek kunnen overnemen. Dat was het, zometeen om tien uur. Heel veel meer vanuit Amsterdam. Robert Meijer, dankjewel. Dit is Radio 1, BNN Today. In Syrië waren alle ogen vandaag gericht op de president. Voor het eerst sinds de protesten in zijn land gaf hij een toespraak op tv. En Assad is vol vertrouwen. Hij rekent op het volk dat hem volledig steunt. En om dat te onderstrepen gingen vandaag nog eens tienduizenden mensen in de hoofdstad Damascus de straat op. In Damascus is Anne. Anne, goedenavond. Goedenavond. Even voor de duidelijkheid, um, jouw. Echte naam is niet Anne, maar blijkbaar vind jij het niet zo'n goed idee om met je eigen naam hier in de uitzending uh, te verschijnen. Uh, waarom niet? Um, ik blijf hier bij een gezin en ik heb verhalen gehoord over um, intimidatie en als je kritiek levert dat je dan in de gevangenis terechtkomt. En ik wil het gezin gewoon niet in gevaar brengen waar ik blijf. Nee, begrijpelijk. Dat is en dat zegt gelijk al even iets over uh, de spanning die daar heerst en voelbaar is. Um, dat heeft niet alleen te maken met nu, dit, dit gebeurt al jaren. Mm. Dit wist ik zelfs al toen ik hier kwam. Er werd tegen mij al gezegd, praat niet over politiek, want je wordt land uitgezet. Mm -hmm. Dus dat probeer ik ook zo min mogelijk te doen. Um, de spanning, ja, voelbaar. Op dit moment, jij zei net, er zijn 10.000 mensen vandaag aan de Maske straat opgegaan. Op ik moet eerlijk zeggen, gisteren heb ik er echt wat van gemerkt. Vandaag, ja, je hoort zo af en toe getoeterd. En je ziet meer auto's met, met foto's van de president. Maar verder, ik vond het allemaal heel erg meevallen vandaag. Dat, was, dat zijn de berichten die dan bij ons aankomen. En daarom bellen we ook met jou, want jij zit er bovenop. Um, uh, maar wel was het doel van, uh, van de mensen die wel de straat op gegaan zijn... om de, om de president te steunen. Um, hoe serieus moeten we dat nemen, volgens jou? Um, het is heel moeilijk om te peilen, want er is hier heel veel angst. Uh, wat ik net al zei, mensen die hun mond overtrekken... worden naar verluid... Uh, Gevangen genomen. Uh, wat ik wel merk is dat ze bij mij op school heel erg proberen ons gerust te stellen. Er is niks aan de hand. Zeg maar thuis dat er niks aan de hand is. Uh, er wordt gezegd: uh, iedereen houdt van de president, iedereen houdt van Syrië, iedereen hier is vrienden met elkaar. Maar bijvoorbeeld op de Syrische televisie zie je helemaal niks over de schietincidenten die er zijn geweest in Darao of hm. Latakia. Dus ik vind het heel moeilijk te peilen hoeveel mensen er achter president staan. Gisteren waren het heel veel schoolklassen die uh, er naartoe moesten. Iedereen was vrij en werd met een speciale bus er naartoe gebracht. En volgens. Ja, wat je daar zag waren dat er gewoon heel veel kinderen waren, heel veel jongeren, 16-jarigen. Ja, hoe serieus je dat moet nemen, dat weet ik niet. Ik vind het heel moeilijk om te peilen. De, de zoon van het gastgezin waar jij, waar jij woont is ook gaan demonstreren. Ging dat helemaal vrijwillig? Uh, wat ik heb begrepen is dat het moest vanuit het werk. Iedereen die van werkt voor de regering werd in speciale bussen. Uh, Kreeg dus een vrije dag en werd in speciale bussen naartoe gebracht. En ik heb ook begrepen dat... Hij ook zoiets had van ja, ik ga wel, maar dat is meer omdat ik geen zin heb om problemen te krijgen. Hmm. Uh, zij leveren zelf kritiek op het regime. Uh, tonen ook dat, het, dat, dat ze zelf niet over willen praten omdat het een, een gevoelig onderwerp is. En zegt tegen mij, als ze wel iets zeggen, dan worden we opgepakt. Hmm. Hoe is het voor jou zelf? Uh, kun je nog uh, nou ja, normaal over straat ja, ik merk er helemaal niks van. Uh, ik krijg ook heel veel berichten van mijn vriendinnen van, gaat wel goed en moet je niet in huis komen, maar ik, ik, ik heb altijd gezegd, zolang er niet geschoten wordt, of tenminste, zolang ik niet hoor dat er geschoten wordt, ga ik niet weg. Uh, ik hoor hier verder niks. ja, behalve in het toeteren. zaterdag was ik wel even angstig, want als er tegenprotesten waren geweest, hm. dan was ik bang voor dat dit iets zou gebeuren. maar op dit moment, ik, ik ben niet bang. ik ga gewoon naar school en uh, ja, je concentratie, je, je bent wel constant angstig van als je iets hoort getoeter of schreeuwen op straat, wat zegt ze, wat is aan de hand, Geen televisie aan, ik kijk constant het nieuws. Maar dat is misschien meer mijn eigen angst, omdat er daadwerkelijk uh, een angst moet zijn. We kennen natuurlijk alle verhalen van de landen waar uh, opstanden zijn geweest en uh, waarbij uh, de, uh, de zittende regeringen omvergeworpen werden. Um, ja, het is moeilijk in te schatten natuurlijk. Jij kan ook niet in een glazen bol kijken. Maar denk je dat er enige kans van slagen voor is in uh, Syrië? Um, als je ziet naar wat de grote steden op dit moment aan het doen zijn. Uh, wat in Daraa en Latakia zijn de kleinere steden. Uh, uh, Aleppo en uh, Damascus zijn de grote steden. En daar zie je vooral voor uh, protesten. En ik denk zelf, als zij niet meegaan, als ook de imams hier niet meegaan... die nu vooral zeggen, jongens, alsjeblieft, riskeer je leven niet voor brood... want het gaat om prijzen die misschien net vijf lira omhoog zijn gegaan. Dus het is niet zo hier zoals in Egypte en in Tunesië. was Het eten heel duur, er was weinig werk... Uh, daardoor zijn ze de straat opgegaan en dat is, zie je hier niet. Dus mensen zijn hier niet heel erg aan het klagen over de omstandigheden. Het is meer de algemene vrijheid, de algemene uh, dat ze niet hun mening kunnen uiten constant. De algemene angst, denk ik, die de mensen in, uh, dan tegen zouden moeten ja. gaan protesteren. En in Daraa was het wel, het, dit zijn boeren en die, die, ja, die, die hebben gewoon meer problemen door wat er in de wereld aan de hand is. Ja, duidelijk. Anne in uh, Damascus, dankjewel. Alsjeblieft. Dit is Radio 1. BNN Today. Niet iedereen kan het zeggen dat je in het weekend staat te feesten... met beroemde rappers als 50 Cent en P Diddy... of met, ach, topmodel als uh, Naomi Campbell. De man hier tegenover mij wel. Zijn telefoon staat roodgloeiend met verzoekjes van Amerikaanse sterren. Ja, ik ga hem een klein beetje overdrijven misschien, hoor. Maar uh, doe maar even mee. Die allemaal willen dat hij hun nummers remixt. Bijvoorbeeld deze... Nog maar net verschenen. Hollywood Tonight, een remix, en ja, jong, herkende de stem waarschijnlijk wel, van Michael Jackson. Een geremix door Clyde Sergio Narain, zeg ik het goed? Ja, helemaal goed. Of en je terwijl... was ook niet aan het overdrijven. Ah, goed zo, kijk. Ja. Bescheidenheid gooien we gelijk van tafel af. DJ Chucky, jij bent het, goedenavond. Goedenavond. Zo, zo kennen mensen je natuurlijk. Ja. Um, ik neem aan dat Michael Jackson je niet zelf heeft gevraagd. Um, nee helaas. Het was een heel oud nummer, dus het had gekund Ja, dat is sowieso, dat is sowieso het verhaal achter, het, uh, achter deze track is ook heel erg mooi Ik heb het zelf op Wikipedia opgezocht En uh, er is een hele historie aan, het, aan deze plaat En wat ik heb begrepen is dat hij er echt al jaren mee bezig was Sinds 2001 al? Juist ja. Ja, ja, ja. Maar hoe komt het bij jou terecht dan? Nou, het is namelijk zo dat uh, ik ook uh, toevallig met uh, de, het label heb gewerkt... en de mensen die zijn plaathendelen, heb gewerkt. Uh, het PR-bureau, die er omheen uh, eigenlijk de, de juiste remixers voor zoekt. Um, dat is, uh, even kijken, een bedrijf in Amerika... die heeft voor mij dus ook twee andere remixen geregeld... Uh, voor Enrique Iglesias, ook niet de minste, de nee. zoon van. Nee. Hè? En, uh, ja, en daar waren ze heel tevreden mee, dus hebben ze mij, gezegd, uh, mij gevraagd. Ik was overigens op vakantie op Curaçao... En mijn telefoon ging, hè, wil je Michael Jackson mixen? En ik uh, liet gewoon mijn telefoon even uit mijn hand vallen. Dat is niet een alledaagse vraag nee, natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus ik, ja, mijn telefoon weer gepakt. En ja, tuurlijk wil ik dat doen. Je dacht niet even trouwens, want dat kan ook nog. Je. Ja. Was je een groot liefhebber van uh, Michael Jackson? Ik was zelf Michael Jackson. <laughs> dacht ik. Precies, nou ja, maar heb je niet ook gedacht van nou, misschien moet ik het ook niet doen? Nou, dat de, man, was... de man is dood, um, laten we maar uh, rusten. Dat heb ik dus later gedacht, toen ik eenmaal ja had gezegd. Uh, dacht ik van, ja, het is toch wel even, een, uh, even iets anders, snap je? Dat is uh, niet even iemand die, uh, die eventjes remix, zeg maar. Dus dat, ja, dat heb ik toen uiteindelijk, toen we in de studio waren... had ik zoiets van, oké, okay, dat had ik misschien nee, nee tegen moeten zeggen. Maar, <laughs> er was namelijk maar toen was het al te laat? Toen was dat te laat. Het geld ik... was al binnen, dus je <laughs> denkt, ja... <laughs> ja nou, ik had het ook gratis gedaan, hoor. Maar het, het, het, het ergste van alles was eigenlijk... De reden waarom ik zoiets had van weet je wat, ik ga het wel doen, is omdat de beste man op mijn verjaardag is overleden. Oh. Dat, was een hele bizar, dat was een hele bizarre situatie. We zijn namelijk. Uh, dat was dus 24 juni was ik nog niet jarig. 25 juni was ik jarig. Dus 24 juni in de vooravond gingen wij naar de stad gezellig met wat vrienden drinken. En de taart was nog uh, thuis op mij aan het wachten. Om 12 uur zouden we de dus taart aan snijden. Komen mm. we bij mij thuis. En er was dus het nieuws aan de gang van Michael Jackson uh, mogelijk overleden. En uiteindelijk was hij dus overleden. Hij ja. nou, kreeg de taart niet meer aangesneden hoor. Nee, ik kan dus, me voorstellen. Ja, dus ik had wel zoiets van, oké, okay, weet je, misschien is het toch wel weer een mooie afsluiting voor mezelf. Ook, ja. ook omdat ik echt een hele grote Michael Jackson fan ben. Kijk, dat het Michael Jackson is, dat, dat horen we nog. Hoewel het uh, toch een klein beetje anders is dan we van hem gewend waren, denk ja. ik. Maar hoe herken ik nou dat dit een DJ Chucky uh, remix is? Um, dat hoor je aan uh, de compositie zelf en aan de typerende uh, geluiden die erin zitten. Ja, ja, er kan, zit je je het, high... kan je het een klein beetje uitleggen, welke geluiden dan? Uh, na het refrein zit er een high-pitched um, synthesizer in. Een hele, ja, hele, hele vette beat? Ja, een hele vette beat. Ik hoor vooral hele vette beat. Ja, ja, ja. ja. Nou, ik vond het, ik ben, het mooie van alles was is dat het heel moeilijk was om, om, om uiteindelijk de trek goedgekeurd te krijgen, omdat het langs het hele Jackson-comité moet. Dus dat, uh, ik had de plaat af en uiteindelijk... De hele familie moest... moet uh, goedkeuring geven. Ja, dus uh, volgens mij wel, als ik het goed begrijp, wel. En uh, ja. ik moest ook uiteindelijk van de remix moest ik alle parts inleveren... en die gooien ze dan weer in het archief. Ja. Dus het was niet even een alledaagse remix. En er zaten heel veel voorwaarden vast. Maar ja, toch al met al een hele grote eer, lijkt mij. Ja, uiteraard. En uh, grappig was althans grappig... opmerkelijk is dat wij jou uh, belden hierover... zeiden we willen je daar graag over spreken. En toen zei jij tegen ons van... nou, dat is uh, ook weer opvallend. Ik word er in Nederland niet over aangesproken... terwijl het in Amerika... Het grootste nieuws is in muziekland zo'n beetje. Ik overdrijf ja. weer een beetje misschien, maar toch. Nee, je overdrijft inderdaad niet, weet je. Weer ik, <laughs> ik ben echt... Uh, ik heb afgelopen we week heb ik echt volgens mij... twintig of dertig verschillende omroepen en uh, tv-sessions... over me gehad in Amerika. Ja. Die daar het mijn van wilden weten natuurlijk. En hier zijn jullie de eerste die mij daarover vragen. Ik ja. zie aan je gezicht dat je dat een beetje pijn doet. Het uh, doet mij niet pijn. dit is je het... land. Ja, het doet mij niet pijn. Ik vind het wel, ik vind het enigszins jammer. Omdat er natuurlijk, um, weet je, ik, ik, ik vind het altijd wel bijzonder als er uit zo'n klein land, zeg maar, wat talent opstaat. En vooral het goed doet in Amerika, weet je. Um, ik las vandaag bijvoorbeeld dat uh, Weer in Temptation heeft nu ook een grote album in het buitenland gescoord. Mm -hmm. Ja, dat wordt dan wel, snap je, dat wordt dan wel weer opgepikt. Maar Michael Jackson is volgens mij ook niet de kleinste. Nee. Goed, we <laughs> hebben het gedaan, dus je kunt het ja. ons niet meer kwalijk nemen. Het, uh, het begon allemaal in Paramaribo, uh, althans jouw leven. Uh, je kwam vervolgens naar Nederland. Je werd een behoorlijk succesvolle hip hop dj hier al. Ja. Uh, veel mensen kenden je naam toen al. Toen ging het dus allemaal heel aardig. Tot je ineens, als ik het goed zeg, uh, wat meer house ging draaien. En toen brak je door in Amerika. En dat begon eigenlijk een beetje met deze remix. Dat is alweer ruim twee jaar geleden. Ja. Sindsdien werk je alleen maar met grote namen. Ik noemde er net al een paar. En op je Twitter staat dan dat je met 50 Cent aan het feesten bent... en Ome Campbell. Kijkt DJ Chucky daar nog een beetje van op? Um, in het begin wel en op een gegeven moment niet meer. Um, ik zat dus... Je gaat toch niet zeggen dat het ook maar mensen zijn, hè? Het zijn sowieso ook maar mensen. Oh. Um, die, die, tijdens een sessies gaan hun ook naar het toilet. Dus zo normaal is het. <laughs> ja, nee, serieus. Ik was met Kelly Rowland in de studio... En diezelfde avond nog met T-Pain. En dat zijn ja, toch wel top 5. Kelly Rowland van, uh, nou, de, van de, Destiny's Child. De ja. Destiny's Child met Beyoncé bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, in het begin uh, ben je gewoon zenuwachtig als je zo'n afspraak hebt. Maar op een gegeven moment zit je in de studio. En dan is het gewoon alsof je gewoon ja je bent eigenlijk gewoon aan het werk. En ja, je probeert gewoon, je hebt een gemeenschappelijk doel. En dat is gewoon een goede plaat neerzetten. En is het dan ook bellen als je zegt uh, je bent in de buurt en uh, je wil een biertje drinken? ja zeker weten nou ik ik ik heb toevallig heb ik dus nu een uh, residentie in um, in uh, Miami New York en Las Vegas en dan is het geregeld ja uh, yeah. Kom je even een biertje doen? En een van mijn beste biermaatjes in Las Vegas is de zoon van um, Donald Trump. En dat is Eric Trump. En die komt altijd langs. Ja, die heeft natuurlijk veel te veel geld en veel te weinig te doen. En ik kan altijd wel een biertje drinken. Ja, klopt. En nou, tot mijn pech zit hij ook in New York. Dus die komt da daar ook gelijk langs. Oh ja. Ja, maar slaaploze nachten. Inderdaad. Maar het is wel leuk hoor. Het is een hele andere cirkel van mensen. Maar uiteindelijk weet je, Ja, het zijn ook maar mensen. Maar is dat ook een beetje het spel? Want je twittert er ook over. Uh, je verschijnt natuurlijk op foto's met die mensen. Dan zien andere mensen jou weer. En die zeggen, oh, was met uh, ja, en Iglesias um, is dat ook een beetje wat erbij hoort? Tuurlijk, en het is inderdaad ook het spel: weet je, doordat je zeg maar in die kringen wordt gezien, dan word je ook een beetje op hetzelfde niveau geschaald. En dat uh, werkt negen van tien keer wel in je hmm. voordeel. Remix je iedereen? Bijna iedereen. iedereen ik met een grote naam. Uh, mm, ik zou drie keer nadenken om Justin Bieber te remixen. Ik had nog een andere naam in gedachten straks hier te horen. Uh, Bauer. <laughs> Frans Bauer? Frans zou Bauer? Ik, ik zou geen remix van Frans Bauer doen, Ik zou wel een plaat met hem maken. Dat wel. Te laat. Hij heeft het net al een Ja, inderdaad. Maar goed, voor de volgende misschien. Waar gaat de reis na Nederland weer naartoe? Um, ik heb nu twee weken vrij. Maar ik, ik, ik neem heel even een, een, een, een kleine tussenstop in Parijs dit weekend. Vrijdag sta ik in de VIP room in Parijs. Dat is ook een soort uh, um, kwartaalresidentie. En dan ga ik zondag even naar Luxemburg. En dan ben ik weer braaf thuis. En maar dan weer, dan weer terug naar Amerika. En dan weer biertje drinken met de sterren. Inderdaad. Wat een leven. DJ Chucky, dankjewel. je We gaan naar Joris. De dag van Joris. Ik ga vandaag iets heel suffigs doen. Ik ga gewoon naar uh, de Keukenhof in Lissen. Ik ben er nog nooit geweest. Vroeger niet met mijn ouders. Uh, en uh, ja, het is nooit in me opgekomen. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga eens even lekker tussen de bloemetjes lopen. En in de verte hoor ik al een draaiorgel en als ik ergens een gruwelijke hekel aan heb... dan is het wel aan draaiorgelmuziek en perivoaanse palmfluiters. Maar die zullen we hier waarschijnlijk niet vinden. Hier zullen waarschijnlijk wel heel veel Aziaten, Russen en Duitsers lopen... en heel weinig Nederlanders. Maar ik ga er een keer van genieten van die bloemenshow die maar acht weken duurt. Nou Wim, met draaiorgels heb ik helemaal niks... Ja, en een heleboel van deze toeristen wel. En jij bent van de Keukenhof. Ik werk op Keukhof. En Dat is uh, echt één grote toeristische attractie. En ik ben hier nog nooit van mijn leven geweest. En ik had het idee toen ik hier naartoe reed... ik kom in een soort groot bollenveld terecht. Maar dat is helemaal niet het geval. Nee, we zijn een hele grote tuin. Een hele groot park, 32 hectare. En je ziet het hier ook. Heel veel bloemen, heel veel bollen. Ruim 7 miljoen. En even over die toeristen terugkomen. We doen in acht weken tijd zo'n 800 toeristen. Maar 70% van de Nederlanders is hier nog nooit geweest, net als ik. Snap jij het waarom ben ik niet weggekomen? Nee, ik begrijp helemaal niks van, want het is hier hartstikke ja, kom, mooi. Kom, deze is heel eerlijk. <laughs> ik had het vier jaar geleden ook en ik ben hier gaan werken... en ik ben nu een van de grootste ambassadeurs. Nou, je moet hier echt een keer komen kijken je bent onder de indruk... waarom mensen uit Vietnam, uit China, uit Rusland, uit Duitsland... hier dagen voor komen en, en ja, aparte keukenhofreizen maken. Ik noem maar een voorbeeld, er zijn uh, tours van dag, dagtochten uit Rusland... Die komen met het vliegtuig hierheen, gaan Keukenhof bezoeken en gaan weer terug. Staat een Vietnamese naast volgens mij. Hè? Uh, ik heb een hele grote fan naast bedekking, dus moeten we eens wat vragen waarom je naar Keukenhof komt. The most beautiful garden I have, uh, I have ever been. Yeah? It's the most beautiful. Iedereen is aan het praten over de Keukenhof in Vietnam. <laughs> <laughs> When they come to Europe, they will come to the Keukenhof. Uh, I... oh, keukenhof, dit oh, is de ah, Keukenhof. Ja. Yeah. Ja. ja, Wim, he. helemaal onder de indruk, hè, die Vietermees? Ja, volledig onder de indruk. Dus als ik in Azië zou wonen, dan zou ik ook echt denken aan de Keukenhof? Dan ga je absoluut denken aan de Keukenhof. Het is echt een van de vijf symbolen waar een Chinees aan denkt als hij in Europa denkt. He, ze hebben niet altijd het idee dat je hier in Holland bent, want daar is Europa te versnipperd voor. Maar een tulp, dat hoort bij Europa. Het is niet echt heel super uh, hip. Ja, het, is, het is hip op zijn eigen mooie wijze. Het is een bepaalde vorm van relaxedheid en mooiheid en qua kleurheid. Nou, je wordt wel blij van die kleurtjes. Ja, je wordt blij van die kleurtjes. Dan moet je eens kijken hoe relaxed je al wordt. Vind je mij nu al een stuk ontspannender dan uh, toen ik binnenkwam? Ik vind je absoluut een stuk ontspannender. Inmiddels zijn we in een paviljoen aangekomen dat is overdekt. Tulpen, narcissen, hier sint En werkelijk waar alle kleuren van de regenboog... En het ruikt verschrikkelijk lekker. In dit paviljoen uh, zie je alle nieuwe soorten tulpen uh, die het afgelopen jaar gekweekt zijn. Ik word er bijna emotioneel van. Ja, en als je dan ook nog weet dat het ongeveer 20 jaar duurt voordat je een nieuwe tulpsoort hebt. Hebben jullie ook zwarte tulpen? We hebben de zwarte tulp, alleen als ik heel eerlijk ben is hij niet echt zwart, hij is donkerpaars. Want zwart is een uh, kleur van de dood. Er is nergens in de natuur een levend materiaal dat vol zwart is. Mooi verhaal. Ja, een klein beetje biologieles. Ik vond het uh, leuk om te zien, al die bloemetjes. Maar uh, zo zwaar onder de indruk was ik er nou ook weer niet van. Je moet het misschien een klein beetje vergelijken. Vorig jaar was ik naar Parijs toe. En toen ging ik inderdaad ook bij de Eiffeltoren in de rij staan... anderhalf uur lang om naar de eerste etage te komen. Waarschijnlijk hebben al die buitenlanders dat als ze hier naar Nederland toekomen... dan moeten ze de keuken of bezoeken. Eén ding, deze Nederlandse attractie, die kan ik in ieder geval weer afstrepen. Hij staat op mijn lijstje dat ik hem gezien heb. Maar zoals ik al zei, ik denk niet dat ik hier ooit nog terugkom. Ja, ik ben ook nog nooit geweest eigenlijk. Um, Colombia is het land van de rebellen en kook. Maar het is ook een heel mooi land om op vakantie te gaan. Dat hoor je zo meteen van Floortje Dessing in haar wekelijkse reispubliek. En je hoorde het al, Frans Bauer is zo meteen hier te gast. Hij presenteerde zijn nieuwe album vandaag. En Jacob Naminga is wel erg dichtbij Fukushima geweest